STM Ik ben nu de man op jacht naar heksen en bandieten maar ik nu een wapen had, ik schiet ze allemaal neer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 Ik weet het ook, mag klinken, er zijn weinig auto's die blinken. Op straat zijn ze veel te saai. Ik op mijn paard is beter en prachtig. Voor het leven, als is het maar voor het leven. Iedereen kan het niet omgeven wat ik doe. Ik geef niet om het verkeer, ook niet om bandieten die stinken. In het verkeer zij zijn verkeerd als ik. Ze hebben geweren en wapens om iemand neer te schieten. Die bandieten zien er allemaal lelijk, gewoon om lelijk te doen. Ik kan er echt niets aan doen hoe je gebogen wordt. Mooi of lelijk, maar het meeste bandieten zijn lelijk.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 Verkochte wapens en geweren in plastic, maar nu is de realiteit aanwezig, ik heb geen vrienden nodig. Nu doe ik het alleen met veel plezier. Ik ben op jacht naar heksen en bandieten. Ze kunnen soms veel liegen. Ik herken de gezichten staan in mijn hersengevier. Veel mensen worden ontvoerd om te doden, om de macht uit te drukken van een ander. Die mensen zijn extremisten van jihad en helge Veel van zijn de moslims of bandieten als maffia. Ze kunnen meerdere malen veranderen van het leven, nu rustig en daarna terug zijn.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 Er is een meisje doodgeschoten of ontvoerd in de buurt. Ik heb mijn eigen kuur, het leven is zuur. Ik ben klaar, ik stap paraat met de politieagenten, die mee willen werken aan mijn programma. Want bandieten zijn propaganda's, veel verwisselt was er kamer op tv. Kijk wat er toch allemaal gebeurt, veel zijn er duur van geworden. Ik laat nog niet meer mijn me zollen, want ik heb geen dolk om te smijten. Maar de bandieten en heksen die met jou altijd willen blijven spelen, zullen hun lesje willen leren om te proberen.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 Ik ben nu de man op jacht naar heksen en bandieten. Wat ik nu een wapen had, ik schiet ze allemaal neer.